Jobboot met het NOS Journaal. Hevige regenbuien hebben in delen van Zuid- en Midden-Limburg... vanavond voor veel wateroverlast gezorgd. Onder meer in echt liepen wegen onder water. In Susteren moest een ondergelopen tunnel worden afgesloten. De brandweer rukte daar naar eigen zeggen uit... voor zo'n 30 meldingen na een wolkbreuk. In Beek werden straten afgezet omdat doorrijden niet meer mogelijk was. Verder meldde de brandweer omhoog gekomen putdeksels... en ondergelopen kelders.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 Een Nederlandse automobilist heeft op de autobaan bij Keulen zes auto's beschadigd die in een file stonden. De man van 24 wilde niet wachten en reed tussen de rijen stilstaande auto's door. Volgens de politie deed hij dat met hoge snelheid en op een roekeloze manier. Nadat hij de auto's had beschadigd, liet hij zijn auto in het midden van de weg staan en probeerde hij er lopend vandoor te gaan... Vier inzittenden van de beschadigde auto's wisten de man te overmeesteren en belden de politie. De Nederlander verzette zich daarbij flink. De Nederlander bleek onder invloed van drugs. Hij wordt vervolgd. Een man van 37 uit Soetermeer die vorig jaar op straat drie mensen neerschoot, is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de man voor driemaal poging tot doodslag en vuurwapenbezit. Vorig jaar september begon hij bij een treinstation in Zoetermeer te schieten op een groepje mannen met wie hij daarvoor ruzie had gehad. Drie personen raakten daarbij gewond. De man moet van de rechtbank ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Het weer hier en daar nog een enkele bui, maar verder opklaringen. Het koelt vannacht af tot zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig met buien en wat zon. Temperatuur tussen 18 en 20 graden. Zondag dan verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. And Z- DJ Dion Sydney. Je hebt er even wel moeten wachten. Maar ja, ze krijgen als het toilet in slot valt. Hij zat gewoon opgesloten op het toilet. Ja, je gelooft het gewoon niet. Wij zelf hier ook niet. Zullen we gewoon maar in gaan gooien? Dennis, it's all yours. Oeh, dat klinkt lekker. Into the groove, tot aan 11 uur. Een ware sensatie. Een ware love sensation die ons zit niet in de mix Ready for your love Get One and only DJ Dion Sydney Live in the mix Tot aan 11 uur op jouw 104.5 me crazy. The Underground. The Underground. like that. Patience of virtue and patience of mind. Lekker, zeg, deze plaat. Ik zal wel even de goede microfoon overzetten en dan praat het wat makkelijker. Hallo, daar ben ik weer. Terug van weg geweest. Hey, Volgende week vrijdag hebben we dan een uh, pre-sensation. Uh, want ik, ja? de, ik ga mijn witte shirt al strijken. Ja, en vergeet vooral niet je witte broek. Nee, kijk of die nog past. Ja, uh, anders <lacht> wordt even snel uh, een afvalkuurtje in de weg. Ja, eventjes. precies. <lacht> Hey, dit was zie het weer. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren en natuurlijk ons enige DJ Dion Sydney. niet. het applaus voor hem. Ah. E. Dat is mooi hè. Tot volgende week. Tot zie het.